Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMW's op 3. GroenLinks leden zien een samenwerking met de PvdA wel zitten. Dat bleek vanochtend op een partijbijeenkomst. Politiek verslaggever Wilco Boom was erbij. Natuurlijk waren er wel wat kritische noten, maar de meeste mensen die, zich daar, die daar reageerden uh, in het gesprek met Klaver en de anderen, die bleken hartstikke enthousiast over de, de blokvorming die PvdA en GroenLinks van plan zijn in die formatie deze dagen. GroenLinks en de PvdA besloten vorige week als één team de formatie in te gaan, in de hoop dat de formatie... ...van een nieuw kabinet zo'n stuk sneller gaat. De PvdA is op dit moment in gesprek met leden over de samenwerking. In Japan zijn twee mensen overleden die waarschijnlijk een vervuild Moderna-vaccin kregen. De mannen overleden allebei enkele dagen na hun tweede prik met spul dat juist was achtergehouden. Er kwamen meldingen binnen dat die vaccins verontreinigd waren. Bij een fruithandel in Nieuwegein is vannacht een explosief ontploft...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 Zo ook in, hij rozen pak bij, en die leek precies op een jeugd kik van mij. Weet je nog wel, oudje? Oh, Wij kiekten al zijn leuke dingen. Weet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 Maar eerst hoort u hier Herman Emek met een dansliedje Deind, 's S'avonds bij het licht der sterren. U hoort hier op CFM Zandvoort lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. De band speelt een liedje, een zoet melodietje. Daar gindt ze waar men dan. Zag me direct toen voor vol aan misschien. En dacht, dat is een goede partij. Toen zag ik je weer in het boter de wel. En na die beslissende zoen. Zei ik toen ik diep in je kijkertjes keek Moet jou een bekentenis doen? Ik heb maar vijvelden 84, en toch hou ik zoveel van jou.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 Dan was ik pas rijk omdat jij van me houdt En ik ruil je niet voor een miljoen Krijg maar vijf goeden, vier en datten En dan hou ik zoveel van jou Met dingen die binnen de waard Ga met mij gaan jij voor jou willen zorgen Van de avond tot de morgen Maar wat doe jij als ik zeg zeggen zo? 5, ja, 5, ik heb 5,84. Ja, 5,84. Ik 5,84. Maar ik hou zo van jou. Op. Ja, dat was muziek van Max van Praag met Ik heb maar 5 gulden en 84 cent. Tegenwoordig zijn het euro's, maar toen de tijd waren het natuurlijk gewoon de guldens. En daarvoor hoor u twee stukjes van Herman Emmink. Breng eens een zonnetje, de live versie.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 Beboor in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Natuurlijk Nederlands cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie van de Nederlandse cabaret... van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. Dat is natuurlijk samen met Toon Hermans en Wim Kam. Wim Kam moet ik zeggen. Nou, we draaien hem regelmatig in dit programma. Soms meerdere nummers, meerdere tracks van uh, Wim Sonneveld. En voor nu Wim Sonneveld met het Wasgoed.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 Alleen door het straatje en staat stil bij de dropjes drogist. Hij koopt daar wat snoep voor een kleintje dat niet weet dat hij oma zo mist. Dan plukt hij een roos uit een tuinje. Dat mag, want men kent zijn verdriet. Dan zet hij die bloem. Zachtjes haar lief. Ik geef je roze, een roze. Ik geef je roze elke dag. Geen vuur gaat voorbij of je bent dicht mij. Ik kom.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 Dus de tand is tijds hebben toestaan. De klanken van weleer. En met liefde bereik... Mijn oma tachtig jaar Maar ik snap niet waar de centjes zijn gebleven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 Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En is overleden in Amsterdam op 1 december 2009. Was een Nederlandse chanson, chansonier moet ik zeggen, en acteur. En aan een carrière als acteur bij de Nederlandse Comedie maakte Safi sinds de jaren 60 pure als zanger en liedjes als uh, Sammy, we zullen doorgaan, pastorale, laat me zing, vecht.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 Kom me, kom Sammy. Dag, Sammy, domme, domme, Sammy. Kijk niet om zich heen. Dat alles alleen. We vinden de wereld heel gemeen. Sammy wil heus wel veranderen. Maar is zo bang voor Waarom zou je niet veranderen, Sammy? Want de andere Sammy zijn niet kwaad. Hoog, Sammy. Kijk omhoog, Sammy. Anders is het vast.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 Door degene met het vruchteloze zoeken moet nu weten, we zijn allemaal saai. Zing, weg, huil, wit, plat, weg en rond.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 maar zeg dan steeds tot hem, met je alle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 De sterren van de hemel Voor jou haal ik de maan wat dichterbij